Uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Bij invallen in drie horecazaken in Amsterdam zijn gisteravond 16 mensen opgepakt. Ook is er hard drugs in beslag genomen. De politie was de koffiezaken binnengevallen omdat er mogelijk drugs werd verhandeld en illegaal werd gegokt. Daarbij werden arrestatieteams ingezet omdat er rekening mee werd gehouden dat er mensen met vuurwapens in de zaken aanwezig waren. Doordat er de laatste maanden veel schietpartijen en liquidaties zijn geweest in Amsterdam, doet de politie vaker invallen op plekken waar criminelen vaak zitten. Op die manier hopen rechercheurs de bendes te verstoren. Bij een chemisch bedrijf in Klundert zijn vier mensen onwel geworden na een incident met gevaarlijke stoffen. Het zijn drie beveiligers en een man die zijn hond uitliet. Ze zijn behandeld door ambulancepersoneel. Vanochtend lekte er vloeistof uit een container. Brandweer en ambulancediensten zijn ingezet en ook een traumahelikopter is ter plaatse. Om welke stof het gaat kon de brandweer nog niet zeggen. Het bedrijf staat op industrieterrein Moerdijk in Noord-Brabant. Op het WK Voetbal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste zegen binnen. In Canada werd het 1-0 tegen Nieuw-Zeeland. Middenveldster Lieke Martens scoorde in de 33 e minuut. De oranje vrouwen spelen in de nacht van donderdag op vrijdag hun volgende wedstrijd tegen China. De finale van de Champions League is gisteravond door bijna 2,5 miljoen Nederlanders bekeken, blijkt uit cijfers van de stichting Kijkonderzoek. Het duel tussen Barcelona en Juventus, dat met 3-1 werd gewonnen door de Spanjaarden, was daarmee het best bekeken programma van de dag. De nabeschouwing trok bijna een miljoen kijkers. Het weer vanochtend volop zon. In de loop van de dag kunnen wat stapelwolken ontstaan, maar het blijft droog. Temperatuur loopt op tot 17 graden aan zee, tot 21 in Limburg. Ook de dagen daarna is het droog, maar met 18 graden is het aan de koele kant. Dit was het NOS -journaal. FM, verkeersupdate. Verkeersupdate. John Bakker van de ANWB.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 Bye.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 Night's.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 Uh, we gaan verder met de uh, uh, iets uh, spittigers, uh, een beetje wakker worden met de uh, Duffy met Mercy.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 Dave Brubeck met Strange Meadow Lark. Het volgende nummer is Topsy van Younger de beste luisteraars, dit jaar ga ik op vakantie naar Lanzarote, dus lekker eiland uh, muziek uh, draaien. Um, Herbie Hancock met Cantaloupe Island. En we gaan verder met Richard Elliot. Island style.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 all night what's the use in sleeping when we're in this city that tries to stay We'll be weer naar het nieuws van uh, 11 uur. We hebben zojuist, ge We hebben zojuist geluisterd naar um, Take 5 natuurlijk met, uh, van Dave Brubeck van het album Summer Jazz. Dus hoe beter kan je het krijgen? En uh, na het nieuws van 11 uur hoop ik u terug te kunnen ontvangen. Tot zo.